5 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Journaliste Hans Boersma wist volgens het Openbaar Ministerie dat haar Syrische ex-vriend zich bezighield met terreur. Dat zou blijken uit afgeluisterde gesprekken door de AIVD. In de eerste rechtszitting tegen de 33-jarige Syriër bleek dat zowel hij als Boersma lang zijn afgeluisterd. Volgens het OM had de verdachte een hoge positie binnen de terreurgroep Jabhat al-Nusra. Zijn ex-vriendin Ans Boersma werd vorige maand Turkije uitgezet... omdat zij hem zou geholpen hebben met valse papieren. Nederland wil dat alle EU-landen een vliegbelasting invoeren. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft daarvoor gepleit in Brussel. Hij wil zo niet alleen de CO2-uitstoot terugdringen... maar ook oneerlijke concurrentie wegnemen. Nu hebben verschillende landen al een vliegtaks en andere niet. Volgens Snel reageerden de meeste Europese landen positief op zijn voorstel. Speelgoedwinkelketen Intertoys vraagt uitstel van betaling aan voor de Nederlandse winkels. Het bedrijf heeft, naar eigen zeggen, last van aanhoudend zware marktomstandigheden en wil reorganiseren. De verkoop van speelgoed is in tien jaar tijd gehalveerd. De winkels blijven voorlopig wel open. Bij Intertoys werken ruim 3200 mensen. Het Britse Lagerhuis stemt deze week nog niet over een nieuw Brexit-voorstel. Premier May zegt dat ze nog twee weken nodig heeft om te onderhandelen met de Europese Unie. Oppositieleider Corbyn zegt dat mee bewust de tijd laat verstrijken en daarmee enorme risico's neemt. Als er op 29 maart geen akkoord is, dreigt een chaotisch no-deal scenario. Gedetineerden en gevangenispersoneel zijn niet blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid chroom 6. Dat concludeert het RIVM op basis van luchtmetingen. In een aantal gevangenissen werd hout bewerkt waarin de giftige stof zat. Maar volgens het RIVM zijn daarbij de grenswaarden niet overschreden.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 In Noord-Holland valt het eigenlijk wel mee tijdens deze spits. Er staan dan wel 13 files, maar de meeste leveren niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Op de snelwegen heb je nu de meeste vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen, 5 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk staat tussen Wijk aan Zee en de A22...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 Soms voel ik me slecht. That yeah. yeah.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 Never heard me break your heart you didn't wake up when we died